Tot vandaag vielen er bij die aanslagen geen doden, onder meer doordat de bommen op tijd werden ontdekt. Wel verloren Noord-Ierse politiemensen in 2008 en 2010 bij een aanslag op hun auto beide benen.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 Aanvoerder Dhoni besliste het duel, duel 10 ballen voor het einde. Hij bracht het Indiaanse totaal op 277 runs voor het verlies van 4 wickets. Het WK was bijzonder doordat de aardsrivalen India en Pakistan elkaar troffen in de halve finale. Drie jaar na de terreuraanval van Pakistanse moslim-extremisten op een hotel in Mumbai, waarbij 166 doden vielen. De laatste maanden is er sprake van een voorzichtige verbetering van de verhoudingen. Zo bekeek de Pakistanse premier Gilani de halve finale samen met zijn Indiaanse collega Singh. In de eredivisie heeft FC Twente de koppositie overgenomen van PSV. De landskampioen won thuis met 2-0 van de Eindhovenaren. Theo Jansen scoorde twee keer. Met nog vijf wedstrijden te gaan heeft Twente nu een voorsprong van twee punten op PSV. Feyenoord verloor thuis met 1-0 van AZ. En Herenveen verloor thuis met 3-2 van Excelsior. Ook de graafschap verloor in eigen huis met 3-1 van NAC, Dat door de overwinning op de ranglijst Feyenoord passeerde. Het meest gescoord werd in de wedstrijd Willem II Roda JC. Het werd 5-4 voor Roda. De Spaanse voetbalclub Sporting Gijon heeft een eind gemaakt aan een unieke reeks van trainer José Mourinho van Real Madrid.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 Dit is met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten van Radio en TV... en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 12 graden. Binnen zit Stefan Sanders. Goedenavond. Het is een katholieke traditie... dat voor de nog ongeboren baby een peetoom of peetante wordt aangezocht. Het CDA krijgt nu pas haar peetoom... terwijl die partij eerder op haar sterfbed ligt dan op een kraamafdeling...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 Laisse-moi faire, oui, laisse-moi faire, je saurai faire. Oh, ding, ding, ding, ding, ça m'en fout, dis-moi, je vais avec toi. Ding, ding, ding, car je suis raide, ding, de toi. Ding, ding, ding, ding, ça m'en fout, d'avoir, gagé, avec toi. Ding, ding, ding, car je suis raide, ding, de toi. Je dirai à mes potes la chance que j'ai, ce que t'aimes pas, je ne les verrai plus. Je verrai cette fois je change si tu m'as jamais vraiment cru J'ai trop le cœur en bandoulière et le corps aux objets perdu Je préfère encore tout foutre en l'air que d'être sûr que c'est Alors laisse faire laisse Dang dang. Denk, denk, denk, denk, denk. Dat was Christophe Maé. Dat was een nummer dat heel populair is in Frankrijk. Welkom bij Met het Oog op Morgen op deze zaterdag. Het is dus een meisje geworden. Rut Petom, de nieuwe voorzitter van het CDA. Straks een gesprek over de nieuw te volgen koers... over Team Spirit en de PVV als in ieder geval een voorlopig te gedogen voldongen feit. En dan weer een nieuw land in het rijtje van revolterende rijken. Onrust in Azerbeidzjan, voormalig lid van de Sovjet-Unie, nu bestuurd door dictator Aliyev. Tegen zijn bewind keerden zich vandaag zo'n duizend demonstranten. Straks meer toelichting van Arthur Huizinga, Azerbeidzjan-kenner. En dan het verhaal van vader en zoon. Peter Boer, vader, schreef een boek over zijn inmiddels 14-jarige jongen... die een autistische stoornis heeft. En terwijl de vader naar de ontwikkeling van zijn zoon kijkt... herinnert hij zich zijn eigen onhandige, contactschuwe jeugd. Het verhaal van twee verwante zielen, zometeen. Er rond vijf voor twaalf, de onvoorstelbare dood van Ludmilla Korchenko. En gaat u nu niet zeggen, die Ludmilla, die ken ik geen eens. Want ze was wel de Elizabeth Taylor van de Sovjet-Unie. Oost-Europa-deskundige Felix Kaplan praat u zometeen bij. Maar eerst nu het nieuwsoverzicht. Zaterdag 2 april. Ja, rutte Peterom is het dus geworden. Met bijna 61 procent van de stemmen... werd ze verkozen tot nieuwe voorzitter van het CDA. En nu begint pas het echte werk. Maar dat wil ze niet alleen gaan doen. Wij gaan het doen. We gaan het doen. Wij gaan het doen. Dat Gaan we doen? We gaan het samen doen. Dat gaat nog een pittige taak worden voor de kerstverse voorzitter. Eerder had Maxim Verhagen namelijk geconcludeerd dat het samen doen binnen de Christen-Democraten een beetje uit de, uit de mode is. Beste mensen, in alle eerlijkheid. De afgelopen tijd heb ik in onze partij de Teamspirit wel eens gemist. De voorlopige partijleider gaf een voorbeeld dat met de recente gebeurtenissen tussen Cruijff en Ajax in het achterhoofd misschien niet zo gelukkig gekozen was. Elkaar stevig de waarheid zeggen, kan altijd. Moet ook soms, maar dan wel in de kleedkamer. Opnieuw doden bij demonstraties in Afghanistan. Duizenden woedende mensen gingen in Kandahar de straat op... om te demonstreren tegen de Koranverbranding door een Amerikaanse dominee. En de menigte wilde net als gisteren naar een vn gebouw om de woede te koelen op de medewerkers. Om te voorkomen dat de situatie opnieuw uit de hand zou lopen, schoot de politie in de lucht. Volgens ziekenhuispersoneel zijn de slachtoffers geslagen en met stenen bekogeld. Maar de Afghaanse minister van Binnenlandse Zaken wil ook dat de rol van de politie wordt onderzocht. De politie take actie, maar we moeten investigate waarom deze these casualties uh, Waar de stappen en acties van de politie... Adequate or not. Een mysterieuze schietpartij in Alfa aan de Rijn. Want toen de toegesneden politie ter plaatse kwam. toen was er niet direct iets te zien. maar een uur later. kregen we een melding. dat in een uh, ziekenhuis in Gouda. een auto was aangekomen. met daarin vier mensen met uh, schotwonden. De politie heeft nog geen idee over het hoe en waarom van de schietpartij. Over politie gesproken. Veel commotie rond de benoeming van een nieuwe korpschef in Flevoland. Korpsbeheerder Joritsma wil een interimmanager benoemen... die zo'n slordige 1600 euro per dag zou gaan verdienen. De minister opstelt de greep in en gaat nu zelf de nieuwe korpschef benoemen. Politievakbond ACP is furieus over het voorstel van Joritsma. De politie moet zwaar bezuinigen. Wij moeten een paar duizend mensen kwijt. En wij vinden het echt te gek dat mevrouw Joritsma... kennelijk geen enkel gevoel heeft bij wat er nu aan de hand is... bij de politie en dit voorstelt. De strijd in Ivoorkust is nog altijd niet beslist. In het westen van het land is zwaar gevochten, met mogelijk honderden doden als gevolg. Maar nu de zittende president Gbagbo aan de verliezende hand lijkt te zijn, zet hij een opmerkelijk wapen in tegen de gekozen president Ouattara. Het tv-station dat in zijn handen is, draait keer op keer de gbagbo song Was nieuws vandaag op radio tv. Ja, India viert feest. Het land is vandaag na 28 jaar weer wereldkampioen cricket geworden. Iemand die alle wedstrijden heeft gevolgd is Deepak Luta, oud cricketspeler in India. Deepak, goedenavond. Goedenavond. Ja, na 28 jaar India weer wereldkampioen. Dat moet een grote belevenis zijn uh, in India. Het is een groot feest. Een feest die je zou niet kunnen voorstellen. Ik heb toevallig de schotel hier. Zo, ik kan rechtstreeks naar NDTV kijken en ik zie daar alle landen, bijna het hele land lijkt alsof het op straat is en aan de feest aan het vieren is. Want dan, als je, als je zegt het hele land, dan hebben we het over een miljard Indiërs, hè, geloof ik. Uh, denk ik dat 1,2 miljard plus 1 die in Nederland zit. <laughs> ja, ja, waarom was je niet in India? Ja, ik zou gaan eigenlijk met mijn broer die in Mumbai is en zelf een ticket regelen. Die had zelf besloten om naar Goa te gaan, zo helemaal vliegen met... Onzekerheid of je ticket hebt of niet leek me een beetje te veel. Nou goed, de wedstrijd tussen Sri Lanka en, en India. Op het laatst, hoe spannend was het? Eigenlijk, uh, als je cricket goed kent, zoals wij zaten hier samen met een aantal uh, ex cricketers van Nederland, Elftal, etc. te kijken. Met de sterke betting van Nederland en uh, van India, was het. Uh, ja, eigenlijk te verwachten dan, uh, dat Sri Lanka niet veel meer dan 275 uh, had gemaakt. Als het boven 300 was. Dat was het moeilijk geweest, maar zoals cricket is, onvoorspelbaar. Uh, het is spannend tot het over is. En ook een beetje onbegrijpelijk voor mij allemaal wat je vertelt nu hoor. Ja, onbegrijpelijk uh, kan ik me voorstellen. Het is uh, eigenlijk met elf mensen schakelen op veld. En het uh, is allemaal tactiek, wie zet je in, wanneer zet je het in. En leuk van cricket is eigenlijk is individueel spel, maar dan in teamverband. Want als je fout maakt, lig je buiten en kan je niet worden opgevangen door anderen. Zoals, wij... in voet... Zoals je in voetbal misschien, als je fout maakt in het ja. veld... zijn er tien anderen die het op kan vangen. Dus als je in een cricket een fout maakt... ben jij degene die de fout heeft gemaakt en niemand kan er wat aan doen? Nee, en dat... dan lig jij eruit en je hoopt dat je andere mensen... als zij aan de beurt komen, het goed zetten. Nou, het is in ieder geval een heel duidelijk spel in dat opzicht. Ja. Deepak ja. Luta, mag ik je danken voor je commentaar? Ja. Dank je. Dag. Dead. Can't get out your own way. Well, hold on. Ja, dat was BDI en dat is weer de voortzetting van de Britse band Oasis met The Roller. Dit gesprek kost 10 euro cent per minuut. Welkom bij de verkiezing van de partijvoorzitter van het CDA. Stemronde 2. Toets na de pieptoon uw negencijferige stemcode in. Ja, tot het begin van de middag konden de CDA-leden nog stemmen... voor een nieuwe voorzitter. En om tien voor half zes was de uitslag bekend. Rut Petom had Sjaak van der Tak verslagen... met ongeveer 60% tegen 40%. Goedenavond, Rut Petom. Goedenavond, minister. Ge gefeliciteerd. Hartelijk dank. Hoe, hoe zit het met de adrenaline? Want dat moet je krijgen. Hebt u nog veel uh, adrenaline over? Ja, dat, dat blijft nog wel even zitten, ja. Maar het is ook wel lekker om nu gewoon hakken uit te hebben... en uh, dikke sokken aan. U zit thuis. Even de dag, even de dag bekijken. Ja, ja. U, zit, u zit nu weer gewoon op de bank. Ja, uh, ja. We hadden al gehoord dat u favoriet was. Dat is altijd een beetje eng, want las u dat soort berichten zelf ook? Ja, dat lees je wel, maar ik heb altijd zoiets van eerst zien ik dan geloven. Kijk, de, de, de kiezers hebben het laatste woord, ook bij uh, de CDA interne verkiezingen. En uh, politiek is heel onvoorspelbaar. Ja, hoe, hoe, was u echt verrast toen u daar stond, ik zag het op de televisie, en u het hoorde? Ja, ja, natuurlijk. Het is uh, de eerste ronde. Daar was ik met een voorsprong uitgekomen. Maar in de tweede ronde ligt alles weer helemaal open. Want mensen moeten dan volledig opnieuw stemmen. En uh, ja, ook de stemmen van de andere kandidaten worden ook opnieuw verdeeld. Ja. En nu, ja, want veel, veel, veel, veel werk aan de winkel natuurlijk. Kamerlid Kopian zei vandaag in trouw dat uw partij in een diepe crisis zit. Bent u dat met me eens? Nou, er is natuurlijk wel het nodige aan de hand. Nou, een diepe crisis is meer dan dat, hè? Nou, er zijn krassen opgelopen, maar... Kijk, ik ben de afgelopen weken flink het land in geweest... en heb daar gezien dat aan de basis... Eh, en natuurlijk ook wel mensen teleurgesteld zijn... En uh, ook ongenoegen hebben. Maar het is ook zoveel enthousiasme en inspiratie. Ja, mensen popelen echt om dingen te gaan doen. U had het zo straks erover dat uh, het CDA op zijn sterfbed nog een peetom kreeg. Ja. Nou, dat vond ik wel een beetje al te drastische conclusie. Kijk, met de partij die ik gezien heb in de afgelopen weken, afgelopen maanden... denk ik van, uh, dat komt wel goed met dat komt CDA. Komt wel goed. PvdA groeit en CDA blijft slinken. Dat zegt Kopian, uw collega. Denkt u dat het CDA zo makkelijk uit het dal kan klimmen? Met nou, dit droog dan hè? Nou, ik, ik geloof zelf, als je naar het gedachtegoed van CDA kijkt, dat dat heel erg aansluit bij wat uh, mensen nu belangrijk vinden in de samenleving. Maar het wordt niet ik bedoel, betaalt in, in stemmen. Nee, dat wordt, eh, want, want wij zijn de afgelopen jaren heel erg onzichtbaar geweest. Dat was ook, Ik was vicevoorzitter -voor van, van de commissie Frisse, die het verkiezingsneder, de verkiezingsnederlaag onderzocht heeft. En als wij aan kiezers vroegen van waarom heeft u geen CDA meer gestemd, dan was het antwoord stevast. Wij wisten niet meer waar het CDA voor stond. En dat was omdat het CDA schuil ging als partij achter de brede rug van de regering. En daar wordt altijd compromispolitiek gemaakt. En dat gaat u nu ja. allemaal veranderen? Hoe gaat u dat doen? Nou, langs uh, verschillende wegen, uh, allereerst hebben wij uh, in na 94, toen er een enorme, ook een enorme klap was, uh, uh, hele goede ervaringen opgedaan met het instellen van, van een strategisch beraad. Dat is uh, uh, een, uh, een, een club mensen die uh, de koers uitzet voor de komende 10 à 15 jaar. En dat, is, dat is niet uh, tot in detail ingevuld, maar dat is echt welke kant willen we op. Nou, Zo'n strategisch doen. beraad gaan wij nu opnieuw doen. Daarnaast uh, uh, gaan Dan we wacht het even, programma van Uitgesprek. U hebt het verkeken? 15 ja. jaar geleden dus gedaan en nu gaat u het weer doen. Maar is dat niet uh, een beetje mijl op zeven? Nou, dat lijkt me niet. Kijk, de tijd is uh, volslagen anders dan 15 jaar geleden. Betekent dat je gewoon opnieuw uh, moet doordenken... waar sta je voor, wat willen we? Vanuit uh, je eigen identiteit, vanuit de waarden die je belangrijk vindt. En dat doen u, we dus. Kunt u dat nu al zeggen, in één in of twee woorden? Waar staat het CDA voor met u als voorzitter? Nou, dat heb ik, heb ik uh, ook vandaag ge, ge, heel, heel helder gezegd. Uh, uh, partij, we zijn een partij van de samenleving... die oplossingen zoeken, echt... Uh, van onderop in de uh, samenwerking van mensen. Dus het is niet zo dat de overheid uh, dicteert wat er moet gebeuren... of dat we het aan de vrije markt overlaten. Nee, wij willen oplossingen voor de problemen van vandaag... die aansluiten bij wat nodig is, wat die draagvlak hebben. En dat zijn oplossingen inderdaad van onderop. Het maatschappelijk middenveld, mag ik vertalen. Ja, ja maar de, het maatschappelijk middenveld... dat zijn altijd heel erg instituten geweest, hè? de vakbond. Uh, Daar wilt u meer uh, mensen zien. Nou, er zijn allerlei, veel meer informele verbanden ook. He, uh, uh, ook verbanden op het internet, allerlei internetcommunities. Uh, je moet dus op een andere manier kijken naar hoe dat maatschappelijk middenveld uh, uh, leeft, vorm krijgt. Nog nou, even uh, iets anders. Die, die, er waren prominente tegenstanders van, van dit kabinet waar het CDA nu in zit. Veerman, in Klink. Hoe gaat u die prominente mensen weer een belangrijke rol laten krijgen binnen de partij? Nou, ik denk dat de eerste zaak is dat we even goed gaan praten. Heb je dat er al zijn, gedaan, of wat, nog niet? zijn wat kleerschudingen. Nee, van ik ben, uh, ben, maar goed? ben Hoeveel zes uur geleden ja. Nee, benoemd. <laughs> ik dus weet zelf. niet hoe snel u bent. Misschien bent u heel snel. Ik ben wel heel snel, maar er waren ook heel veel journalisten die, het, die toch wel even wat wilden weten van me. Dus uh, dat praten, dat, uh, dat, dat gaan we gewoon uh, vanaf maandag doen. En uh, dat, dat is belangrijk om ook inderdaad uh, uh, actie te kunnen ondernemen. Dat gaat hand in hand. En uh, ja, er is veel gebeurd in het CDA, er zijn kleerscheuren opgelopen. En dat. Dat betekent dat je echt elkaar even goed in de ogen moet kijken, de nieren moet proeven. om te kijken: van verstaan we elkaar nog? Vond, en daar heb ik goede hoop op. Wat vond u van de speech van, uh, van Vragen? Die zei met zoveel woorden dat er te veel de vuile was naar buiten was gehangen. Is het beter om die vuile was binnen te houden dan? Nou, ik ben er wel heel erg voor om elkaar rechtstreeks te zeggen hoe je erover denkt. Dus dat moet ik ben van de korte lijnen. Dus goed. Nou, dat vind ik wel de, de elegante oplossing. En um, ik, dat, dat is ook altijd de kracht geweest van het CDA, dat we dat gedaan hebben. We zijn al 30 jaar een partij waarin grote verschillen van mening zijn. En uh, dat, dat, uh, ik vind dat zelf heel waardevol. Want wij zoeken naar wat je verbindt. Hè? Echt je idealen. Inderdaad, uh, hoe ziet je toekomst eruit? Maar ook uh, waar kom je vandaan? Uh, wat, wat zijn jouw. Uh, richtinggevende waarden. En daar kun je elkaar op vinden, op die twee polen. Maar dat is dus de dat laatste het... tijd niet zo het geval. Ik bedoel, Verhagen zei ook te weinig team spirit op dit moment. Dat, dat bent u waarschijnlijk ook met hem eens. Ja, nou Binnen dat is gewoon partij. niet goed gebeurd. Ja. Dat, uh, en daar is inderdaad veel achterstallig onderhoud. Ja, u krijgt het druk. Weet u trouwens, dat, dat interesseert mij dan weer zo... of Verhagen en trouwens ook de rest van het CDA-kabinet... op u heeft gestemd? Weet ik heb dat? geen flauw idee. Is dat gaar? Nee, ik weet het niet. Nee? Nou, het stemming is gewoon ja. natuurlijk, dat doet iedereen voor zich. Nee, dat snap ik. Maar ja, bent u dan niet, niet zo nieuwsgierig dat u dat toch probeert te weten? Ja, nou ja. Het zou toch is... menselijk zijn? Ja, ik zou het natuurlijk wel leuk vinden. Ik weet dat Marjan van Bijsteveld op mij gestemd dat heeft. heeft gisteren gezegd, uh, ook in uh, Nieuwsuur. En Maxine Vraag maar... is onduidelijk. Ik heb het hem niet gevraagd. Moet nee. u wel doen hoor, vind ik wel, vind ik wel spannend. Ik uh, zal het doen, minister. Ja, heel graag. Kiept. Als u al doet zit om mij te plezieren. <laughs> het, het CDA heeft nog geen leider. Eerder zei u dat hij er pas bij de volgende verkiezing hoeft te zijn. En de inhoud gaat voor. En dan pas, zegt, zegt u, dan pas zoek je een gezicht bij die inhoud. Ja. Zijn, er, zijn er binnen het CDA veel mensen die het zouden willen? Nou, ik geloof ja, dat, dat ja. deze koers van mij. Oh, die, die leider zouden ja. willen zijn. Ja, ja, ja. Oh. Nou ja, daar hebben we het <laughs> niet over gehad hoor. Dat, uh, <laughs> dat weet ik niet. <laughs> u bent, ik dacht dat u minstens een paar namen had. Ja, er zijn, ik vind wel... Het, uh, uh, er zijn uh, verschillende mensen die het zouden kunnen... En uh, ik vind dus inderdaad die, uh, de goede weg om eerst te kijken waar we staan, wat, wat vinden we. En uh, degene die het wordt, die geeft daar ook gezicht aan. En wie dat wordt, dat, dat is volslagen onduidelijk. Dat, uh, dat, dat kan uh, Maxime Verhagen zijn, dat kan uh, jan Kees de Jager zijn, dat kan uh, de allerlei mensen zijn die we nog niet kennen. Ik weet het nog niet. Hans Hille, zou die het kunnen zijn? Nou ja, die zou het ook kunnen zijn. Ik vind het niet ah. zo voor de hand liggen. Omdat hij uh, uh, al een hele carrière achter zich heeft. En volgens mij liggen zijn ambities daar ook niet zo. Maar goed, oh. ja, dat, ja, al, dat, al de toekomst aarzeling. ligt open. Ja, ja, goed, de toekomst begrijp. ligt open. Ik begrijp het. Ja. Um, heeft u, want u zegt, veel uh, journalisten, veel drukte natuurlijk vandaag. Heeft u nog kans gehad even uh, vast aan vast met Jan-Peter Balkenende te praten? Ja, heb ik gedaan. Hoe gaat het met hem? Ik heb hem gefeliciteerd met zijn nieuwe baan. Banen eigenlijk. Um, en... Uh, ja, dat, het is gewoon heel leuk om te zien dat hij uh, echt zijn zin heeft in de dingen die hij doet. Hij ziet niet om in wrok, dus. Nou, dat heb ik niet geprobeerd. Nee, nee, nee, nee. nee. Mistpartij. Mist nee. JPB. Ja, nou, het, het is natuurlijk een hele scherpe denker. Het is ook een hele grappige man. Dus het is, het is gewoon heel leuk om Jan-Peter er weer bij te hebben. He, gewoon, hij is een, een, een, een poosje van het toneel geweest. Hij was er vandaag en hij stond er. En uh, ja, hij kreeg luid applaus. Dus het was echt heel, uh, heel goed dat hij er weer was. De verloren zoon, maar ook de verloren leider natuurlijk. Nee, iemand op wie we gewoon heel erg trots zijn. En blij zijn met wat hij heeft kunnen doen. In ieder geval weet u heel positief af te sluiten. Rut, Peter, ik wens u veel succes met uw werk. Dank u, minister Sanders. Tot ziens. nika lu kuani ayo mura asoluwa fun mi Ni kalu kuanya yo toba subtiel het einde. Angelique Kidjo, een zangeres uit Benin met Samba Patti. Een nieuw land in het raadje Tunesië, Egypte, Libië, Bahrein, Syrië, Jemen. Vandaag gingen er mensen de straat op in Azerbeidzjan, de voormalige Sovjetrepubliek die we op de aardbol ten noorden van Iran kunnen vinden. Ondanks een verbod demonstreerden zo'n duizend mensen tegen het wind van Aliyev. 200 mensen zouden zijn opgepakt. Goedenavond, Arthur Huizinga, kenner van Azerbeidzjan en bezig met een boek over het land. Ja, wie zijn die mensen die de moed hebben om te gaan demonstreren? Is dat een beetje Egyptisch volk, Tunesisch volk, studentvolk? Dus, het zijn jonge mensen zonder enige twijfel. Um, ik weet niet of je Asmadija nou direct kunt noemen in het rijtje van uh, uh, Libië, Egypte. Um, dat is nog niet? maar zeer de vraag. Draag, want um, die oppositie in in is heel erg verdeeld en bovendien heel erg uh, ingekapseld, politiek gezien in uh, uh, nou ja, de systemen, de patronagesystemen die rond de familie Aliyev uh, geweven zijn. Um, Mag ik de deze mensen... dan uh, Aliyev echt een dictator noemen? Dat is niks te veel gezegd, hè, geloof ik. Nou, Aliyev is een, is een hele uh, subtiele autoritaire leider. Dus is een een subtiele soort dictator. geleide autoritaire democratie. Er zijn wel degelijk uh, liberaliserings- en democratiseringspogingen... maar het vooral, eigenlijk is dat vooral voor de bunen. Want uh, in de praktijk is het hele land... zowel economisch als politiek uh, of ook sportief... dat is een beetje mijn gebied... Uh, uh, volledig verbonden met... Die familie of mensen rond die familie. Dus als je geen uh, banden met die familie hebt, uh, dan krijg je eigenlijk weinig gedaan in Azerbeidzjan. Zo eerlijk moet het we wel zijn. Ja, nou dat klinkt toch een beetje als een dictator. Dat, nou, ja. Als jij dat zegt. Dan ja, ja, ja, ja, dat kan ik wel voor mijn rekening nemen hoor. Dat, ja. dat, uh, is die demonstratie uniek? Want het waren dus duizend mensen. Dat klinkt als weinig, maar misschien is het wel heel veel voor Azerbeidzaan. Duizend mensen voor Azerbeidzaan is, uh, is ontzettend veel. Um, om nog even terug te komen op je eerste vraag. Dit gaat om jonge mensen. Dit is ook duidelijk een Facebook-revolutie. Um, de eerste uh, uh, oproep tot protest was al in maart, was op 11 maart. En dit is eigenlijk de opvolger daarvan. Dit is de dag van de woede gedoemd. Um, dat uh, doen ze wel allemaal, hè? Die dag van de woede. Dat is wel echt een mode geworden. Ja. Nou ja, goed. Uh, uh, dat heeft wel iets te maken met die uh, Facebook uh, uh, nou ja, modus operandi eigenlijk. Uh, dat is gewoon een onderdeel geworden nu van protest. Um, maar goed, het zijn, uh, uh, het zijn jonge mensen en duizend mensen is heel erg veel. Sinds uh, uh, de oude Aliyev, want we hebben nu te maken met een dynastie, dus de jonge, de zoon van de oude Aliyev, uh, is nu aan de macht. Sinds de oude Aliyev terugkwam, hij was uh, de Sovjet-leider toen Azerbeidzjan nog uh, zoiets niet was. Uh, hij heeft zelfs in het politbureau gezeten. Um, en ten tijde van de oorlog om Nagorno-Karabakh... Uh, in het begin van de jaren negentig... Uh, toen de situatie op zijn allerslechtst leek... is hij teruggekeerd en heeft hij nou, in een periode van totale politieke chaos... Uh, zijn macht gevestigd in het land. Dat en is de nieuwe Aliyev. Dat is oude. nog de oude Aliyev. geweest. Oude. Maar daar is, uh, uh, zeg maar... met een soort instemming van uh, het land en de strijdkrachten... Um, uh, is een autoritair systeem... Uit ontstaan um, waar de jonge Aliyev uh, uh, nu al steeds opteert, zeg maar. Ja, is het een, is een moslimland, neem ik het aan of niet? Het is een moslimland. Ja, seculier, uh, want via de Sovjet-Unie waarschijnlijk niet religieus. Exact, niet zijn, ja. exact. Ja, en het, het interessante is wel dat uh, de islam uh, aan het terugkeren is in Azerbeidzjan. Um, eigenlijk juist om die reden, omdat uh, uh, in de hele Sovjet-tijd is, is nou ja, dat uh, islamitische geloof. Op de achtergrond geweest. Het was er wel, maar op de achtergrond geweest. En nu zie je uh, nou ja, invloeden ook uit Saudi-Arabië weer terugkomen. En daar treedt de regering heel hard tegenop. Dat dus. dus waarschijnlijk dat leuke groepje mensen... dat zijn misschien zelfs islamisten, zijn demonstranten... of ik, doe je ze daarmee tekort? Nou, dat, dat, het is veel verdeelder dan dat. En ik denk dat het grootste deel van deze uh, demonstranten... Uh, jonge Facebook, jonge studenten zijn... Um, in de afgelopen twee, drie jaar zijn er een aantal van dit soort protesten geweest... die ook net zo makkelijk weer uh, uh, nou ja, met de grond gelijk gemaakt zijn. Um, punt is wel, duizend mensen is heel erg veel. En uh, uh, als dat betekent dat die studenten uh, aansluiting hebben gekregen... van bijvoorbeeld de Islamistische Partij... of de twee uh, grote oppositiepartijen, Moussafat en uh, uh, het Volksfront... Um, ja, dan zou het kunnen uitgroeien tot iets groots. Nou ja, ze hebben dus duizend mensen gedemonstreerd... en daarvan dus één op de vijf opgepakt. Ja, dat ja. geeft toch wel aan hoe, hoe streng dat... die politie daar uh, optreedt. Klopt, en dat doen ze ook. Dat getal van, van duizend wordt nog wel betwist, hoor. Uh, van meerdere kanten. Maar het... die 200 opgepakt, dat is wel zeker. Dus als het kleiner wordt, dan hebben ze een nog strengere politie dan nou, wel ja, ja. Dus dat, en... dat is uh, een ding dat zeker is. Dat is ook wel zo, ja. Ken, ken jij mensen die uh, het land zijn ontvlucht en die hier in Nederland zitten? Ja, zeker. Um, Met name in de periode uh, rond 2000... eigenlijk na de uh, laatste uh, presidentsverkiezingen... Van, van, of de eerste presidentsverkiezingen van Haider Aliyev... in aanloop naar de volgende presidentsverkiezingen... heeft hij een heel strikt beleid ten opzichte van de oppositie gevoerd. En mensen die op dat moment banden hadden met de oppositie, uh, dat zijn heel vaak de mensen... die nu uh, bijvoorbeeld als politiek gevangenen in uh, politiek vluchteling... naar Nederland zijn gekomen. Ja, en hoe, hoe kijken die tegen deze ontluikende protesten aan? Het meeste wat ik ken in mijn eigen kring is dat zij dit uh, heel hard toejuichen. Sterker ja. nog, uh, een groot deel van die Facebook-revolutie, laat het maar zo noemen... Euh, wordt nou ja, van harte gesteund door mensen in het buitenland, door Azerbeidzjanen in het buitenland. Ja. Maar dat is natuurlijk niet genoeg. Dus er moeten moet mensen in Azerbeidzjan zelf de moed hebben om de straat op te gaan. En het lijkt erop dat dat vandaag euh, gebeurd is. En dat is heel bijzonder. Wat denk je, als laatste vraag, krijgt het bewind Aliyev toch moeilijk met deze uh, protestbeweging? Um, ik heb er eerlijk gezegd een hard hoofd in. Ik, uh, uh, je weet het niet. Het is heel moeilijk in te schatten hoeveel medestanders er nou eigenlijk zijn... binnen de Azerbeidjaanse bevolking. Omdat er zoveel mensen ook afhankelijk zijn van het regime. En uh, het is een land met heel veel geld op dit moment. Olie, ja. Olie. Uh, Baku, de hoofdstad, is gewoon een hele rijke stad. Dus die protesten die vonden plaats op een plein waar gewoon Cartier en alles omheen zit. <laughs> dat is ook wel leuk um, om te bedenken. Ja. Ja, en ik en... zie je een soort voor me, maar dat is gewoon Chanel en Cartier en Lagerfeld. En ja, Absoluut, in Baku wel. Ja. Ja. Ja. En die ontwikkeling die is, is ook uh, door het hele land uh, uh, mondjesmaat zichtbaar nu. Dus het, het regime is heel slim in uh, uh, mensen iets geven... en het dan ook weer afnemen en weer iets geven. Ik vraag me af hoeveel mensen daadwerkelijk de moed hebben en uh, de frustratie en de woede hebben om, uh, uh, nou ja, tegen deze, om de straat op te gaan. Um, maar het zou, heel, het zou bijzonder zijn en uh, het zou ook zeker niet slecht zijn als uh, uh, in ieder geval. Ik wil niet, ik wil niet direct zeggen dat, uh, uh, dat Aliyev weg zou moeten, maar uh, democratisering in dat land, serieuze democratisering, dat zou heel goed zijn. Daar lijkt me geen woord te veel aan gezegd. Agatuur, Huizinga, ik dank je wel voor je uitleg. Graag gedaan.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 The woods sing the meal like the gale that sights along i put a trail up on the song fields are full of poetry and music on the streets bells and crystal chimes Fields of Poetry, dat was Tangerine and Friends. Hier bij mij aan tafel zitten vader en zoon Boer, te weten Peter en Tijmen. Peter, de vader, heeft een boek geschreven over zijn zoon Tijmen, nu veertien, met de titel Volhoofd Autistische Notities. Tijmen, dat is omdat jij een autistische stoornis hebt. Uh, kun je mij uitleggen wat dat is? Uh... Nou... <tijd> Ja, het is dat ik bijvoorbeeld um, geïnteresseerd ben in speciaal één ding. Ja. Um, ja. Ja? Zal ik het nu zeggen dan? Ja. <laughs> uh, als je kijkt naar het uh, autisme wat uh, Tijmen dan heeft... Dan, uh, dan moet je van denken, hij is heel... Goed, we hadden het net eventjes nog in de andere Kamina's over waar ligt Azerbeidzaan. Nou, daar moet je even over denken, maar dan weet hij het. Hij is heel goed in aardrijkskunde, geschiedenis. Maar, dat is dus één ding. Één ja, ja. En dan heeft hij dus inderdaad, uh, daar is hij waar hij dus in geïnteresseerd is, daar, uh, daar kan hij zich ook heel goed in verdiepen. En de hele tijd mee bezighouden, maar zijn stoornis, dus zijn vervelende stoornis, zit in de. Ja. In het, uh, nou, dat bleek ook weer in de basisschool het gewoon eenvoudig leren rekenen. En dan is eigenlijk zo het domweg uit je hoofd leren. Dat is heel moeilijk voor hem. En dat is dan het autisme. En dat is wat bij hem dan inderdaad wel parten speelt. Maar eigenlijk begrijp ik dus dat Azerbaidjan, vind veel interessanter. Ja. Dan die saaie stoornis die je hebt. Precies. Ja. Nou, en wat je gelijk hebt eigenlijk. Ja, ja. Dat snap ik eigenlijk ook wel weer. Ja. Um, maar toch, zijn er dingen... Je zegt nou net even... Sommige dingen kun je ook heel goed. Dan kun je, ga je er ja. heel erg in verdiepen. Zijn er ook dingen waar je last van hebt? Dingen die je niet zo goed kan? Bijvoorbeeld vrienden maken. Ja, wat bijvoorbeeld... Um, op de basisschool met... Um, rekenen, dus echt sommen, en dat ging gewoon heel slecht. Want dan zie je daar het ja. niet van in. Dat. Nee. Ja. En dat vond ik heel moeilijk. Ja. En van de andere kant, vrienden maken. Wat, of heb, je, heb je een goede vriend bijvoorbeeld? Ja. Nou, hoe, hoe is dat gegaan? Nou, goed ja ja, maar... ja nee dat snap ik maar een jongen van je school ja? zit in de en gaat hij dan naar je toe zullen we vrienden worden ga jij naar hem toe zullen we vrienden worden ja ja hij kwam op school want hij zit bij mij in de klas en um, ja, dan kwam hij naar mij toe en ja niet een gewoon normaal uh... vriendje worden ja nee. nou ja dat is toch Peter uh, op zich bijzonder dat uh, Tijmen een vriend vriendje krijgt heeft of is dat Het uh, uh, uh, is nu echt wel van, van de laatste weken uh, dat er een uh, vriendje uh, bij ons uh, bij Tijmen uh, thuis komt dat is ook wel uh, dat is heel erg bijzonder, toch, uh, toch wel. Hij is 14 jaar en is eigenlijk wel zijn, zijn eerste vriend... waar hij wel een gemeenschappelijk iets mee deelt. Uh, het is, is ook wel eens een, er komen dan wel eens vrienden, maar dan is het heel moeilijk voor hem... om daar uh, een, iets gemeenschappelijks in te delen. En het vriendje wat er nu is... nu. Uh, ligt onze tuin bezaaid met allemaal fietswrakken. Tijmen allemaal lacht. Tim heeft de lol <laughs> yeah. Ze hebben allebei hebben ze iets van... we willen ontdekken hoe het. is. Ze worden waarschijnlijk nooit fietsmaker... maar dan weten ze gewoon hoe het ding in elkaar zit. En dat is ook wat Tijmen ook al heeft. En dit uh, vriendje ook in mindere maat. Maar wat ik nu steeds zie... dat ze wel samen dingen doen. En ook wel bedenken. En dat is in het verleden... Gebeurde dat eigenlijk niet. Ik kwam wel eens een jongen thuis en die zat uh, uh, computerspelletjes te doen. Nou, uh, Tijmen heeft dat tot, tot twee jaar terug uh, een computer, ja, wel aangekeken. Maar daar spelletjes wat inderdaad wel bij zijn uh, leeftijdsgenoot wordt eigenlijk nooit naar gekeken. Want ja, waarom zou je een spelletje doen waar je niks mee kan? Ja. Ja. Hoe, hoe um, vond jij het, Tijmen, dat jouw vader dat boek schreef over jou... Ja, eigenlijk wel leuk. Ja? Ja. Trots? Ja, dat wel. Ja? Ik begrijp dat jij ook een, um, een, een pas hebt. Een oudie pas, of, of hoe heet ja? het? Ja. Wat, wat is dat? Um, Natasja, um, als je het dus niet kan uitleggen... Ja. Um, dan kan je dat laten zien. Heb je die pas bij je nu? Ja. Dan ga ik er gewoon nu... Mag ik er naar kijken? Ja. Oké, okay, wat zie ik hier? Voor iemand met autisme. Voordat u iemand met autisme aanspreekt. Ik heb een vorm van autisme, staat hierop. En er staan er allemaal vakjes achter. Belangrijk om te weten of deze persoon met autisme... kan zich onaangepast of vreemd gedragen. En er staan heel veel vakjes, hè? Ja. Maar er staat bij jou helemaal niks aangevind. Dus eigenlijk, hoe ja. komt dat? Alles ja. goed, verder? Je gebruikt hem niet. Nee. Je gebruikt hem, je gebruikt hem niet. Zelden. Nee? Nee, eigenlijk niet. Nee, Waarom is dat, uh, Peter? Weet je waarom je zoon uh, die AudiPass niet gebruikt? Um, nou, die AudiPass is uh, twee jaar terug uh, gekomen. En, en eigenlijk, uh, in het boek beschrijf ik ook een verhaal dat uh, de AudiPass er wel heeft en dat hij is ik in een situatie terecht is gekomen op een, op een ijsbaan in uh, Utrecht... en waar die dus een hele tijdje had die dus uh, geschaadst. en opeens moest hij van de baan af. Nou, er gebeurt dan wat. En dan zie je dus dat het misgaat in de communicatie. Dus een soort uh, een man die daar, dus uh, van de beveiliging, meen ik... die zei van, je moet er nu af. En dat ja. begrijp je dan niet. Als hij op dat moment uh, zijn pas omhoog had gehouden... dan denk ik dat die man het ook niet begrepen had. Maar in ieder geval is het wel duidelijk dat je daar even rekening mee moet houden. Nou, Daar is een beetje deze pas voor bedoeld. En, en Tijmen heeft hem sinds dat voorval... heeft hij die pas als een soort ja, veiligheid altijd wel bij hem. Ja, en voelt dat ook veiliger als je die pas bij je hebt? Want je trok hem meteen, alsof je een pistool trok toen ik zei... <lacht> die kaart, boem, je had hem meteen... Voelt dat veiliger? Ja. Het is wel... Ja. Maar ik weet niet of het echt uitmaakt. Als nee? het... Ja, ik weet het ook niet. Ik, ik heb niet zo'n pas. Dus jij weet ja. het, het beste. Nou, heel veel, me heel veel mensen weten, weten het dan ook nog niet. Dus... Nee, je moet er natuurlijk toch nog weer heel veel bij vertellen. Ja. Ja, dat, dat is waar. Peter, um, was het meteen duidelijk wat er met je zoon was. Nee. Uh, Tijmen heeft uh, verschillende uh, soorten... van autisme uh, voor, voorbij gekomen. Of eigenlijk wij ook. Het was... Uh, op, de la, op de basisschool... of tenminste het, het overgaan... van groep 2 naar groep 3... was er een uh, twijfel of hij uh, groep 3... wel zou kunnen halen. En wij hadden iets van... Nou, hij is uitgekleuterd. Hij, wil wel, hij moet gewoon door naar groep 3. En laten testen en daar is toen uitgekomen van nou op zich kan die goed uh, door naar groep drie maar er is sprake van een communicatiestoornis wij denken aan nou, asperger kijk maar eens even verder nou ja dus is ook nou een even... vorm van autisme ja precies en uh, nou goed doen is dat uh, hebben we dat na naar te kijken door niet een erkend iemand want je moet echt wel een moet het officieel uh, bepaald worden door een uh, psychiater en diegene zei van, nou, dus ook waren bij een kinderarts... want we dachten, we moeten door. En uh, toen werd het dus PDD-NOS. Uh, PDD-NOS. Uh, uh, PDD ja, dat, <tiedacht> dat, dat staat in het boek. Dat is een, <gül> dat is een, een hele lichte vorm. Okay, dat oh, is een soort verzameld term. Een verzameld term, ja, van, term is ja. dat. Hè? En... Uh, ja, nou, goed doen. Uh, dus we hebben het... En we hadden iets van, nou ja, oké... Okay, we hadden echt nog geen flauw idee eigenlijk wat dat allemaal uh, zou betekenen. En, maar wel iets van, nou, hij moet wel door op die school. En met en aan... Nu is het officieel. Nu is het officieel. Nu heeft hij officieel weer een, een, een andere ja. diagnose. Want ik denk wel dat uh, autisme, of met zijn diagnose ontwikkelt. Ik denk als je nu opnieuw weer uh, een, een, zou laten Testen. Niet, niet dat we dat, dat uh -huh. moeten doen, maar dat het dan mogelijkerwijs weer uh, Asperger uitkomt. Ja, wat zo interessant is, en dat schrijft u in uw boek, hm? dat u zelf ook een milde vorm van autisme heeft uh, gehad. Uh, u, u schrijft zelfs: Ik hoor bij de verloren generatie, ik verdwaalde veel. Dat zegt u dus over ja. uw eigen jeugd. Dus ja. er is zielsverwantschap tussen u Absoluut. en Absoluut. Absoluut. Nou, ik ben, uh, toen ik met het boek uh, bezig was... Ik was uh, het zijn de eerste columns geweest. En toen ze later ik wilde ik heel graag een boek van maken. En toen ben ik er eigenlijk wel meer over gaan nadenken. Zo van hoe... hoe uh, en ja, Dat er toch wel dingen... Uh, dat, kijk, um, er wordt altijd wel gezegd van het is erfelijk bepaald. Maar ik dacht van hoe... Ver is dat dan eigenlijk. Maar het is eigenlijk ook prettig misschien voor Tijmen. Het is voor hem heel... Is dat uh... zo, Tijmen? Is het prettig dat je vader dingen herkent? Ja, dat... En voor jou ja. is het waarschijnlijk ook prettig, Peter. Ja. Dat is Nu die, die zijn mij wel gewoon uh, dingen duidelijk ge geworden. Denk ik ja, van, okay. het. Ja? Uh, het is vandaag Wereldautisme Dag. Dat was de aanleiding ja. van ons gesprek. Maar het boek is er ook. En daar wil ik het eigenlijk met jullie over hebben. Daar hebben we het ook gehad. Peter en Tijmen Boer. Ik dank jullie allebei. Oké. Okay. Het is vijf voor twaalf. Duizenden Russen hebben vandaag de kan getrotseerd... om de laatste eer te bewijzen aan de volksartiesten van de Sovjet-Unie... filmdiva Ludmilla Gorschenko... oftewel Ruslands eigen Elizabeth Taylor. Nog steeds werd er ieder jaar op oudejaarsavond een film van haar uitgezonden. Laten we even luisteren. Felix Kaplan, hoe luister je hier naar dit fragment? Oh, dat is leuk, omdat... Uh, dat is inderdaad een zeer, zeer belangrijke film... voor de ontwikkeling van de Sovjet-Unie. Dat was een soort van anti-Stalinistische film. Anti-Stalinistische film? Ja, dat was, was een film... Die eigenlijk een soort van eerste, nou zeg maar, pagina van, van, uh, van verwarming, van, van uh, dooi. De dooi, maar hoe, he, ja. hoe heette die film? De film heet Carnaval na Noch. Ja. En dat betekent die nacht van, van, van, van de carnaval. Oké, okay. en dat ging dus over die destalinisatie. Zij zingt hier een liedje, dat horen wij. Is het, beetje een, het lijkt dus een beetje een Indiaanse film... waar mensen ook altijd uitbarsten in liedjes. Nee, dat is een film waarin jazz-elementen zijn verwerkt. Oh, en dat was natuurlijk linkersoep. En dat was dus uh, not dan in de uh, in Sovjet-Unie van Stalin... hoewel wij hadden jazz Jazzbands, jazzband, dat dat in het Russisch, van Utyosov. Er waren anderen ook aanwezig, maar. Dus dat was een film die zeer en zeer vers was. Omdat mensen waren goed gekleed en dat ging niet over uh, het, het voltooien van het vijf jaren Plan. En dat was een film dus die eigenlijk. Uh, geen sporen van ideologie gehad. Het was een, een wereldse film. Um, ja. Ik las ergens dat zei deze Ludmilla... voor Russen de belichaming was van de ideale schoondochter. Hoezo? Dat is niet waar. Oh. Omdat ze was altijd... Uh, uh, um, in die uh, gedachten van velen... en waarom zoveel mensen waren vandaag die, op de been? Uh, kilometers, zegt ze. kilometers. Kilometer, dat was echt... Uh, ik ben een beetje bang dat dat geen ideale schoondochter is, omdat ze werkte ja, in de baars enzovoort. En dat was geen plek voor ideale schoondochter, het, althans in, in de optiek van, uh, van Sovjetburg. Nog even over die liedjes, dat hoorden we net. Um, waren die liedjes heel populair van haar? Oh, zeker, zeker. En het liedje heet Vijf Minuten en uh, <laughs> ik groeide daarmee op. Oh, nou, maar dan durf ik het je ook te vragen, Felix. Kan je het misschien even voor ons zingen? Zingen kan ik niet, want ik, uh, ik, ik, ik, ben, ik, ben, ik ben absoluut niet muzikaal. Maar dat, dat ging 5 minuut, 5 minuut. Uh, er kan zoveel gebeuren in, in de vijf minuten. En dat was vijf voor twaalf. Het was eigenlijk vijf voor twaalf. Vijf voor twaalf, een carnaval en ooit. Dat gaat over uh, oud en Nieuw. Nou, maar nu snap en ik het. Out en Nieuw, die keuze van de dag. Was ook zeer, zeer belangrijk, want dat was de enige feest die niet ideologisch getint was. Ik snap het. Dus binnen ja. dat Stalinisme was er een moment. Zij was een monument van het wereldse leven in de Sovjet-Unie. Ludmila Grushenko en dus eigenlijk de ideale gast voor een 5 ja. voor 12. Felix Kaplan, mag ik je danken. Graag gedaan. Ja, we zijn zo'n dus beetje aan het einde van onze uitzending. Dadelijk de overnachting van BNN. En morgen zit hier weer John Jansen van Galen. Ik wens u nog een hele goede nacht. Steen. Dit is Radio 1.